Frankrijk zelf trekt zijn gevechtstroepen eind volgend jaar terug. Er blijft nog wel een Franse trainingsmissie. Rasmussen zegt dat de NAVO halverwege volgend jaar begint met het overdragen van veiligheidstaken aan Afghaanse provincies. Dat gaat ongeveer anderhalf jaar duren. In Amsterdam is een reconstructie uitgevoerd van de schietpartij. Waarbij vorig jaar een amateurvoetballer omkwam door een politiekogel. Daarmee moet duidelijk worden of de politieman moet worden vervolgd. Bij de reconstructie waren twee ploegen nodig van het slachtoffer en de politiehondengeleider die hem doodgeschoten. De man vierde met zijn team het kampioenschap in de binnenstad van Amsterdam en richtte daarbij vernielingen aan. De agent sprak het elftal aan, waarna een vechtpartij uitbrak. Daarbij werd de 31-jarige man dodelijk geraakt. Het weer lichte tot matige vorst waardoor het lokaal glad kan zijn. Bijna overal droog en opklaringen. Overdag steeds meer zon bij een middagtemperatuur rond het vriespunt.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 En comecei a falar buiten, kom eens nossa, naar buiten, kom eens even naar buiten, kom eens even ai, buiten, kom eens even naar delícia kom eens even naar buiten, kom eens even naar buiten, ai, eens even naar buiten, kom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 You shouldn't do Don't let this feeling take off Kan ik dat ik, ik, ik steel kan mij niet versteren. Ik rij.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 Tonight, I'll do it for real. But he won't forgive you like I did. So there's no time.